Prinses Beatrix was niet bij de dodenherdenking. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft daarvoor geen reden gegeven. Ze is morgen wel bij het bevrijdingsconcert op de Amstel. Bij de dodenherdenking in Vorden is het merendeel van de aanwezigen... langs de Duitse graven gelopen. Het oude Cezing en de voorzitter van het comité 4 en 5 mei... liepen niet langs de Duitse graven. In Vorden was voor het tweede jaar op rij veel discussie... over het herdenken van de gevallen Duitse militairen.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 Nogmaals, goedenavond. We gaan verder met het uh, forum over het afgelopen voetbalseizoen... dat nog niet helemaal is afgelopen. Met uh, Willem Vissers van de Volkskrant, Sjoerd Mossoe van het Algemeen Dagblad... en Ronald van der Geer van de NOS. Um, we hebben alle topclubs gehad. We hebben de, de uh, nieuwe club Cambuur gehad. We gaan verder met uh, Vitesse. Die zouden in uh, 2013 landskampioen worden. Uh, iedereen lachte zich rot, maar het heeft niet eens zo heel veel nee. gesteld, Willem. nee. Hm. Nee, het scheelde weinig. Je begint weer te lachen. Nou ja, goed, het is, een, uh, het is wel een... Uh, kijk, zij hebben wel een paar spelers die er echt bovenuit steken. Met Van Ginkel en, en Boni. Dat zijn natuurlijk wel echte topspelers. Later ook TV Veldhuizen. Veldhuizen. Ja, daar ben ik niet persoonlijk zo'n heel grote fan van. Maar goed, een aardige keeper. En uh, Van Arnold die het heel goed gedaan heeft op een gegeven moment. En dat is wel een uh, ploeg die als dat zo doorgaat met investeren... Ja, ik hou er niet van. Eh, goed, ik ben wat dat betreft ouderwets... Ze hebben over één seizoen 22 miljoen verlies gemaakt. Nou, dan eh, Jordania, waarvan niemand weet hoe die aan zijn geld komt. En niemand weet dat. Kijk, je kunt bij bepaalde mensen, bij Philips, kun je gewoon de boeken opvragen... en dan kijk je van, zoveel hebben ze binnengehaald en zoveel hebben ze uitgegeven. Maar niemand weet waar Jordania zijn geld van krijgt. Waarschijnlijk van, Abra van Abramovic, want het is een goede vriend van hem. De Russen die bij Chelsea de, de, Chelsea, de, de zin, er Ja, er zitten nog een paar van die Russen omheen. Er eh, zitten nog een paar van die Russen omheen. Die Kerimov die er pas geleden was met, eh, met Angie en zo... Dus het is allemaal, ik vind het wel een beetje dubieus. Maar uh, ja, als hij zo blijft investeren. Hij, voor 10 miljoen zet hij het mooiste jeugdcomplex van, uh, van Nederland neer. Dat is echt fantastisch. Dus je kan een kampioenschap ja, kopen? Maar kan. Als hij zo doorgaat, dan is hij voor twee jaar een keer kampioen, of voor drie, of voor ja, zes. Ze zitten financieel gezien wel in, bijna aan hun plafond nu. Simpelweg door dat Financial Fair Play. Ze ja. hebben nu een negatief eigen vermogen, of ze hebben uh, aan vreemd vermogen, hebben ze ongelooflijk veel geld geïnvesteerd. En dat, dat, dat is eigenlijk nu. Dat heeft ze maximum bereikt. En dat, dat, dat beperkt ze wel in hun bewegingsruimte. Je ziet dat ook in, in, in hoe ze uh, zich op de spelersmarkt bewe uh, bewegen. Leer dan bijvoorbeeld. Moeten ze eerst maar eens even kijken of dat allemaal wel in het budget past. Het zit allemaal nu net ja. wat moeilijker. Ze moeten eigenlijk een speler weer verkopen. Dan hebben ze weer wat ruimte. Nou, Boni zal uh, waarschijnlijk verkocht worden. Dus ja, het is even afwachten of ze net zo gek door kunnen gaan als de afgelopen jaren. Want als ze dat zouden kunnen, dan zouden ze echt binnen twee jaar kampioen zijn. Ja. Er is wel van een, ja, zeg maar, gewoon bij een oh. zootje toch een elftal gemaakt. Ja, dat is dan toch de kwaliteit van Rutte. Uh, ja? ja, dat denk ik wel. Uiteindelijk heeft hij natuurlijk toch wel kwaliteiten. Het heeft hem nooit een absoluut kampioenschap opgeleverd. Maar hij heeft natuurlijk wel hier een, een, een elftal van geslepen. Waar hij wel lang mee bezig is geweest om iedereen op de juiste plek te zetten. Want heeft natuurlijk heel lang vastgehouden aan zijn, aan zijn troetelkind reis die hem, die hem hevig teleurgesteld heeft. Uiteindelijk he, Ja, en uiteindelijk heeft hij natuurlijk met, uh, met de Havenaar, uh, die heeft hij op de ideale plek uh, kunnen zetten. Hij heeft Theo Jansen kunnen halen, maar hij heeft ook wel gemerkt, denk ik, dat deze selectie wel wat smal is. Want soms moet hij in verdedigend opzicht toch terugvallen op jongens als van der Struik, die niet meer aan dat niveau uh, kunnen tippen. Dus dat is dan misschien de, de tekortkoming van Vitesse. Maar hij heeft er wel een goed elftal van gemaakt, met de wetenschap dat als speelt het elftal slecht, dat Boni altijd wel drie kansen krijgt in een wedstrijd, die je dan ook wel ja, weer En ja, er zijn er altijd twee doelpunten. Ja, dat is natuurlijk altijd ja, ja, waren waren wel heel heel afhankelijk. prettig. Ze waren ja. natuurlijk wel heel afhankelijk. Want twee weken geleden toen en Van Ginkel en Boni niet meedeed tegen Feyenoord... bleef er niet zo gek veel over. Te weinig bleef er over. En ik vind dat Rutte niet zo... Ik vind hem altijd wat minder stressbestendig wat hij toen heeft geflikt daar in, uh, in Emmen... door gewoon niet mee naar huis te gaan. Na nou, de bekerwedstrijd was, tegen Ajax. Dat, uh, op het cruciale moment ook. van het seizoen... dat eigenlijk het hele elftal... Dan, al ben je dan een beetje ziek, dan moet je, toch gewoon, dan moet je er gewoon zijn. En toen dan dacht ieder geval ook, Rutte is weg. duidelijk communiceren wat er aan de hand is. En dit was een soap. En ik vond ook bij Roda, vond ik, ik zat naar ik ik de televisie te kijken... Ik wedstrijd tegen Roda, geweldig spectaculaire slotfase ja. natuurlijk... Hoe die, hoe die erbij zat, het was echt bijna alsof, die, alsof die, die, hij... Uh, even in de herinnering terug, 3-0 voor en 3-3 zonder ook maar enige... Ja, Ik schrok er een beetje van, hoe die, hoe die op de, op de bank, bank zat. Ja, maar dat is altijd het probleem natuurlijk bij Fred Rutte geweest. Iedereen uh, uh, is, is te spreken over zijn vakmanschap... over zijn, uh, over zijn trainingsmethodes enzovoort. Hij kan een elftal uh, prima laten voetballen. En, maar in beslissende fases... Uh, speelt zijn karakter hem toch apart. Hè. En ziet hij ook achter iedere boom een vijand... ziet hij allerlei uh, complotten. En uh, heeft hij weer, uh, is hij boos op die en is hij boos op die. Was toen ook het geval, na nou, die wedstrijd tegen Emmen. Dat, dat lag een hele interne... In Emmen tegen Ajax. Ajax. In Emmer, in Emmer, sorry, in Emmen tegen Ajax, ja. ja en, van de zaken ook. Hè? Ja, maar er zat ook een heel, heel interne machtsspel weer achter. En uh, Fred Rutte is wat dat betreft wel een beetje een complexe man. En uh, dat, dat, dat, dat zit hem nog wel eens in de weg. In de beslissende fases, inderdaad. Ik heb wel eens het idee dat ze op dit moment in een soort compromis leven bij, bij Vitesse. Dat je daar het kamp Jansen hebt. Die volgens mij toch zich zeer nadrukkelijk heeft uitgelaten over Rutte. En hem volgens mij alleen nog maar, maar gedoogd. Ja. Tot het einde van het seizoen. Omdat ze echt wel beseffen dat ze elkaar nodig hebben tot het einde van de rit. Maar dat het nog wel. Zodra het laatste fluitsignaal in Arnhem geklonk heeft van dit seizoen. Dat er wel een bommetje gaat barsten. En dat één van die twee sowieso weggaat daar. Of Jansen stopt ermee omdat hij het plezier verloren heeft. En, en Rutte niet meer vertrouwt. Of Rutte gaat weg. Waardoor ja. Jansen misschien zijn contract kan uitdienen. Maar ik heb wel eens een dit dat het een, een compromis is dat niet te lang meer moet duren daar in Arnhem. Komt er een nieuwe trainer daar? Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik, zou, ik, denk, het, ik denk dat dit niet meer kan. Maar ik, ik, ik, dat zou ik niet weten. Het, Rutte heeft ook zoveel, wat dat betreft concessies aan zichzelf moeten doen. Die, um, die had er heel veel moeite mee dat eigenlijk alles wat er gebeurde... op technisch gebied buiten hem om uh, ja. gebeurde Heeft hij ook een paar keer heeft hij daar wat over gezegd. Daar had hij heel veel, uh, heel veel moeite mee. Hij wist dat van tevoren, dat heeft hij ook steeds gezegd. Maar het blijkt gewoon een hele rare situatie. Als de, als de ene speler in je mik geschoven wordt en de ander wordt weer verkocht... en je hebt er totaal geen grip op als, als trainer... dan is dat wel heel raar om dat te werken. Kijk, alle clubs zijn handelshuizen. En Ajax is in zekere zin ook een handelshuis. En, en, en Feyenoord en alle clubs. Maar Vitesse zeker. Dat is natuurlijk gewoon bedoeld voor Jordania. Die wil natuurlijk wel een leuke club hebben. Maar die wil ook gewoon uh, uh, Georgische jongens daar uh, uh, neerzetten... en uh, vervolgens goed verkopen. En Kasia die komt dan en die moet straks naar, weet ik veel, naar Sheffield uh, Wednesday of zo. En dan, uh, dan, dan kan hij daar een paar miljoenen verdienen. Het is gewoon, en, en, en Rutte die gaat dan denken dat er zo'n Georg die nooit in zijn leven ergens niet de baas is geweest. Uh, of is die baas van Dynamo naam geweest. En dat gaat anders dan bij ons de baas zijn of hij is baas geweest van de, van de Bond of van dit... en dan komt hij bij Vitesse en dan denkt Rutte dat hij er wat te zeggen heeft. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Die man is hier gewoon de baas. Ja. En die haalt Kassakowski, nachtclub-eigenaar het nooit die haalt hij erbij... om de directeur te spelen. Ja, daar heb je gewoon niks te zeggen. We gaan uh, nog een trapje lager. Uh, is dat de grote dat teleurstelling op? van... Nou ja. <laughs> uh, is dat de grote teleurstelling van dit seizoen, FC Twente? Ja, dat is absoluut de grote teleurstelling. Al had ik nou, dat is niet om bij de hand te doen, maar dit, dit kon je wel een beetje aanzien komen. Het zat al een beetje uh, lastig. Het was een proces uh, dat al een tijdje in de gang was na het ontslag. Eigenlijk bij de aanstelling van Ko Adriaanse werd dat eigenlijk al ingezet. McLaren werd ter weer teruggehaald. Nee, het, het, uh, het was hem absoluut niet. En uh, dat is absoluut de grootste teleurstelling van dit seizoen. Want het had op papier met de spelers die ze gehaald hebben had dat, had dat uh, een titelkandidaat kunnen zijn. Nee, eens, gewoon. Ja, nee, helemaal. En uh, als, je, als je nu ziet, uh, ziet voetballen... Is er, is, is, zijn ze bezig aan het tweede teleurstellende seizoen op rij. Terwijl ze eigenlijk in een, in een stijgende lijn waren... En, en zich stabiel wilden nestelen in de, in de top drie. En daar is eigenlijk helemaal niets van, uh, van terechtgekomen. Ik zag ze afgelopen weekend spelen en dan winnen ze met 5-2. Maar ik vind ze eigenlijk als een angsthazen acteren... waarbij bij grote spelers eigenlijk helemaal niets meer zijn... en helemaal geen vertrouwen meer hebben. Dat valt echt tegen. Als ik nou noem de boer, Cocu, Schreuder. Waarom is de boer dan wel gelukt, hem? Ja, ik denk omdat de boer gewoon een, uh, op alle gebieden gewoon een topper is. Uh, Schreuder heeft ook wel, dat schijnt ook wel een goede trainer te zijn. Maar de boer is op alle gebieden een topper. Heeft op het allerhoogste niveau gespeeld. Kan, uh, praat soms een beetje moeilijk, maar kan redelijk goed communiceren. Uh, zet spelers neer. Gelooft in het systeem. Dat is denk ik het belangrijkste. Hebt, wat Sjoerd in het begin van de uitzending zei. Je hebt gewoon een plan van voetballen. Je wil zo voetballen. Dit, dit is voor mij Ajax-voetbal. Combineren, over de grond, uh, positiespel. Nou, daar, daar gelooft hij in. En dat doet hij dus. En of dan uh, Pietje op links half staat of Jantje... ze zijn bijna allemaal opgegroeid met dit systeem. Dus ze kunnen het allemaal invullen. Ja. En dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. En daarom maakt hij zich ook helemaal niet druk. Als dadelijk, uh, want bij Ajax hebben ze onderzoeken gedaan. en blijkt dat elke aankoper daar niet zo goed doet. Bijna, ja, er zitten natuurlijk wel uitzonderingen bij. Iemand die echt extreem goed is... Zo zwaar is, maar die speelt dan ook weer helemaal niet in het systeem. Dus het is heel moeilijk gewoon voor Ajax om goede spelers te kopen. Uh, ik vroeg dat ook. Want Schreuder heeft het eigenlijk bij Twente niet waargemaakt. Nou, maar ik, ik vind dat je dat, je dat eigenlijk niet, niet goed kan beoordelen. Nee? Dat elftal was eigenlijk al kapot. Het seizoen was kapot. Ze um, speelden totaal zonder vertrouwen. De geest was totaal uit de fles daar. Uh, het publiek was ongelooflijk negatief. Hij heeft die geest niet terug kunnen brengen. Ja, nou, ze hebben toch wel maar, punten gehaald. Hoor. En ze zijn begin... beter gaan voetballen. Hoor. Ja. Ze zijn wel beter gaan voetballen. En, um, het is langzaam. Het is nog steeds uh, niet geweldig. Maar er zit iets meer lijn in. Er zit iets meer voetbal in. Um, McLaren was natuurlijk wat altijd ook een opportunist. Ik geloof wel dat Schreuder een trainer is. Die als je hem gewoon wat langer de tijd geeft. En dat is natuurlijk ook een belangrijk verschil met de boer. Um, die werd trouwens een uh, gelijk kampioen, maar die is natuurlijk al wel heel lang aan de gang met dit elftal. En uh, laten we Schreuder nog wel even een jaartje geven. Ja, Schreuder heeft natuurlijk een elftal gekregen dat, dat, dat qua vertrouwen, en, en, en dat vertrouwen was niet heel. 0,0. De hebben onder, onder McLaren natuurlijk alleen maar lopen zoeken, wisten mm -hmm. niet meer, elke week andere opstelling. En het enige wat, wat Scheuder nog niet heeft teruggekregen is het vertrouwen. Ik vind dat Twente thuis moet domineren en dat, het, het speelt nu als een laffe counterploeg. Maar dat er, dat er in elk geval weer een plan is, dat ben ik met Sjoerd eens... dat is onder Schreuder wel gekomen. Hij oogt niet als een groot inspirator, maar uh, hij heeft wel verstand van het spel. En ik denk dat hij wel een docentachtig iemand dus is. tactisch een buitengewoon kan, ja, intelligente trainer. Ja. Kan Twente PSV nog van de tweede plaats afhouden? In het laatste weekend? Nou, daar, daar is, uh, daar is uh, van alles aan gelegen. Omdat uh, op het moment dat PSV geen tweede wordt, uh, er een extra... Europa League ticket is. En dat is volgens mij nog het enige doel van, van Twente dit seizoen. Om PSV te kloppen in die, in die allerlaatste wedstrijd. En ja nou, ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen eerlijk gezegd. Willem? Ja. Als ze vertrouwen hebben. Dat weet ik niet. Ik denk dat PSV daar gewoon gelijk gaat spelen. Die gaan dat denk ik niet winnen. Maar die gaan ook denk ik niet verliezen. Nee, nee. Nou, gelijk spelen kan voor Feyenoord ook gunstig zijn natuurlijk. Ja. Uh, we hadden het over de grootste teleurstelling van het seizoen Twente. Maar kun je AZ daar ook toe rekenen? Ja, in zekere zin wel. Ik, uh, ik had uh, in de beruchte lijstjes aan het begin van het seizoen... had ik uh, AZ weer wat hoger gezet juist. Bij de top vijf. Ja, omdat die het vorige seizoen uh, eigenlijk uh, goed hebben gedaan. Omdat ik het idee had dat, uh, dat als het elftal nog wat langer op elkaar ingespeeld zou zijn... Uh, en maar herbleef, dat, uh, dat, dat, nog wel, uh, dat er nog wel wat in zou zitten. Maar het tegendeel is waar gebleken. Uh, ook een hele smalle selectie. dus is wel verklaarbaar. Ze hebben echt drie seizoenen achter elkaar hebben ze de beste spelers verkocht daar. Na het scheren gaat de bakel, is dat een club geworden van, uh, van de Poen naar een hele gewone provincieclub met uh, provinciale salarissen, zullen we maar zeggen. Er uh, zijn heel veel goede spelers kwijtgeraakt, dus het is eigenlijk allemaal wel verklaarbaar. Maar ik had verwacht dat dit elftal dat, dat dat net nog allemaal de goede kant op zou vallen. Ik denk dat het, uh, dat het meer een verhaal is geweest van een, uh, van een sinaasappel die is uitgewrongen nu. Ja. Verbeek is natuurlijk een trainer die ongelooflijk veel ijs van spelers, die, uh, die uh, continu op je huid zit. En uh, ik denk dat dat een trainer is met een bepaalde houdbaarheidsdatum. Ja. Als alles mee zit, kan de AZ zelfs nog zevende worden. Ja, ik kan ook rekenen. En inderdaad, de ploegen die uh, zowel Groningen als Hierveen, die Hierveen uh, al op 42 punten staat. We hebben wel een slechte doelsaldo, dus zouden zij twee keer verliezen en wij twee keer winnen... dan halen wij ook 42 punten en dan gaan we ze voorbij op basis van doelsaldo. En dus als we het doelsaldo. Dus uit de grote pluspunten hebben is dat doelsaldo, maar je moet eerst maar zes punten zien te halen. En je moet eigenlijk allemaal afwachten of Heereveen twee keer verblijft om twee keer te verliezen. Gelet op het verleden, ben jij niet zeker van zes punten, ook al is het tegen Pek Zwolle thuis en Willem II uit. Nee, je bent nooit zeker voor de aanvang van een wedstrijd. En, maar wilsvalligheid is zeker troef. We moeten wel zeggen dat we de afgelopen natuurlijk een, een, een, een, een AZ hebben gezien... ...waar duidelijk aan de aan, aan betere hand is. Dat is wel mooi en een mooie geruststelling ook naar, naar de bekerfinale toe. Daarom neem ik deze wedstrijd ook heel serieus. En uh, uh, Sowieso als we van Zwolle uh, winnen, uh, maken we weer kans om te stijgen op de, op de ranglijst. Uh, in ieder geval laat je Zwolle definitief achter je. En, uh, en uh, het is ook uit financieel oogpunt aantrekkelijk om zo hoog mogelijk te eindigen. Want het heeft met tv-gelden te maken. Hè. Dus ook de club zal uh, ervan uitgaan dat wij alles in het werk stellen om nog zoveel mogelijk punten te halen. Je zei net iets. Ik heb in de laatste week een beter aanzet gezien. Een stabiele aanzet. Had het niet te lang geduurd? Ja, maar dat zijn processen die, die op een gegeven moment uh, gaande een competitie... Uh, en dat wil je wel graag zo snel mogelijk voor elkaar zien te krijgen. Maar... Het heeft ook soms tijd nodig. Hè? Afscheid nemen van een, een, een generatie die succesvol is geweest. Een aantal jongens die hier al lang uh, hebben gespeeld. Een aantal jonge jongens die op een gegeven moment door moeten groeien. En zich door moeten ontwikkelen. Nou ja, en dat, uh, dat is vaak genoeg al aangetipt. Maar dat heeft wel eens. Uh, uh, Vallen en opstaan is dat gebeurd dit jaar. En, uh, ja, en uiteindelijk, nu aan het einde van de seizoen, waarin de prijzen worden verdeeld. krabbelen we langzaam wat omhoog. Je kunt zeggen, ja, het is te laat, maar misschien is het nog niet op tijd. En dat zei gert Van Verbeek, de trainer van AZ. Uh, is het nog net op tijd, Wimel? Nou ja, kijk. Als AZ de beker wint... en ik geef ze best een kans om die beker te winnen. Want PSV is toch teleurgesteld. En moet drie dagen later tegen Twente. Dat is toch uh, voor hun een belangrijke wedstrijd. En wat ga je dan in die bekerfinale doen? Die tweede plaats is eigenlijk... Hè, voor, voor Want ons, voor de Champions voor ons League is veel belangrijker. Voor ons romantisch ja. is die beker belangrijk. Dan ja. heb je een prijs. Maar voor tegenwoordig is die tweede plek. En die voorhand van de Champions League, die je vervolgens niet doorkomt... maar dat geheel terzijde, is, is belangrijker. <laughs> en en uh, dat als zet die Beker wint. Ik Temps, zal het even uitleggen, het. geld. Ja, maar die komen ze niet door, want ze moeten de eerste ronde... De laatste vijf, zes jaar is de Nederlandse club... Op, alleen Ajax, Ajax een keer Ajaxe na, nooit doorgekomen. Ja. En dat wordt ieder jaar moeilijker. ieder jaar moeilijker. want ze zakken op de ranglijst en dan kom je de, de eerste ronde al tegen een goede ploeg. Fijn om tegen Kia van de eerste ronde dit jaar. Ja, dus, maar jij ziet wel kansen voor AZ om de beker te winnen. Dus. Nou ja, uh, waarom niet? AZ heeft best een goede ploeg. Die Wat dat betreft inderdaad wel wat tegenvallend geweest. Ja, maar ja, verliezen we wel vier echt belangrijke spelers. He, die mooie Sander Elm. Hoe uh, heet die? Holman en Paulsen. Dat waren wel vier echt belangrijke spelers. En, en ja, ze hebben het matig gedaan. Ik vind ook dat voor Beek, ik, denk dat ik ben het wel een beetje met Sjoerd eens. Die wringt ze echt uit. Ik was vorige week bij AZ en dan zijn ze nu nog twee keer per dag aan het trainen soms. Nou, er zijn maar weinig clubs die dat nog doen op het einde van het seizoen. Ja. Als we even naar de hele middenmoot kijken. Utrecht, Heerenveen, Groningen, Herakles, ADO, NEC, uh, Pek Zwolle. Daar wou ik eigenlijk stoppen. Dat zijn de 36 punten. Uh, wie, Utrecht. Wie wil, ik wil echt, je er dan uh, uitpikken Utrecht? Ja, ik vind Utrecht de verrassing van het seizoen eigenlijk. Utrecht staat zesde nu, geloof ik hè? Ja. Is dat de verdienste Zeven. van Jan Wouters? Nou, verdienst van Jan Wouters, maar ook ik vind het echt knap. Ze hebben bijna alle dure spelers de deur uit gedaan. En, en komen toch met, met relatief onbekende spelers. Mike van der Hoorn, die nu waarschijnlijk naar PSV gaat, denk ik. Of, of uh, die als verdediger niemand kende. Uh, Bultuis, die het aardig doet. Uh, die jongens van Oor, die al Australische jongens. Uh, die oude van de Gun, die het nog aardig doet. Uh, Mulenga, die er zeer zwaar geblesseerd was geweest, en toch weer sterk terugkomt. Jassare doet het goed. Dit is echt ook wel een aardig elftal, maar. ...gezien het feit dat ze zoveel spelers verloren hadden. Ja, en dan op deze positie eindigen. Ik had ze geloof ik in mijn lijstje op 13 gezet en ze staan op 6. Dus dan uh, kun je nagaan met, uh, hoe ze nou, mij verrast is hebben. Het speeltype, wat, wat uh, en Wouders heeft misschien wel hetzelfde een beetje als Frank de Boer... ...maar dan op wat lager niveau. Een uitstekend idee van voetballen, denk ik. De spelers voeren dat ook tot imperfectie uit. Hij heeft geen veel Kali nog. Ja, hij heeft veel complimenten spelen. gekregen natuurlijk voor het uitvoeren van het systeem... waarmee hij ja. speelt. Wat bij Utrecht denk ik een, een voordeel is ten opzichte van de afgelopen jaren... is dat ze nu ook eindelijk eens een redelijk stabiele keeper hebben... die in wedstrijden ook punten voor zich gepakt heeft. Want Ruiter is zeker geen tegenvaller, nee. denk ik, in dit seizoen. En levert ook nog eens een keer wat op. Maar uiteindelijk is dit... Uh, ja, ik vind het wel de verdienste van de technische staf dan. Dat zij, en ze hebben uiteindelijk de missing link met, met Jens Toorstra nog binnengehaald... Uh, ja. Die het eigenlijk nog wel iets, echt iets toevoegt aan het elftal. En de selectie net iets breder maakt. En mooi voor Jan Wouters persoonlijk ook. Hè? Ja. Want, want dat is altijd, die is altijd neergezet als die ideale assistent. En uh, die kon het niet als hoofdcoach. En die, die had het niet in de vingers. En uh, dat is toch mooi dat als hij, als hij dan de tijd krijgt om aan een elftal te werken. dat hij er dan dit uit weet te krijgen. Ja. Als ik uh, nog even dat, datzelfde rijtje. Uh, wat ik net noemde, Sjoerd. Uh, welke club wil jij er nog uithalen? Ja, Pek Wolle. Uh, omdat van dat rijtje. Is Pexvolle denk ik ook de, de grootste verrassing in positieve zin? En, en die hebben dat op een, uh, op een uitstekende manier gedaan. Ook weer, en dan, uh, dan kom je bij, bij het Ajax-verhaal en in het begin van de uitzending uh, kom je dan uit. Door met een plan te voetballen. Door heel duidelijk uh, een ingeslepen spelsysteem uh, uit te werken. En dat, dat, dat, dat, dat heeft ze succes gebracht. Langer zij... in de stam? Ja, dat is de verdienste van de technische staf uiteindelijk. En daar is gewoon, er is echt aan gewerkt. Daarvan weet ook precies weet Pietje wat Henkie doet. Ze, ze hebben vaste patronen, ze weten hoe ze op moeten bouwen. En daar houden ze aan vast. En ik vind dat, uh, ik vind dat heel erg knap. Want, want iedereen had peks vol volgens mij ook in de onderste drie. Ja. Ja. Ja, het de de gekke de was dat je na één wedstrijd eigenlijk al zag. Dat was de eerste wedstrijd die ze toen uh, speelden. Ik heb de eerste thuiswedstrijd toen tegen Vitesse gezien. Dat, dat, dat je al zag. Dit is niet het slechtste voetbal van de Eredivisie maar, uh, uh, uh, uh, dit seizoen. En die zullen echt nog wel Toen hadden we laten ze nog weg, weg, als ik me goed herinner. Want was de ja, uh, nog een penalty. Een uh. penalty inderdaad uh, van Hintem op de lat ja, of op de paal ja. volgens mij. Maar toen zag je al. Dit is niet de minst voetballende in de ploeg van de Eredivisie. Dus de clubs als Roda hebben denk ik nog iets meer kwaliteit, maar uh, ja. Pexvollen maakt het verschil door gewoon goed te voetballen. Ja. Ronald, datzelfde rijtje. Welke club wil jij er nog? Aan uh, gaan? Nou, misschien moeten we Heerenveen denk ik nog wel even uithalen. En Van Basten. En Van Basten. En en en en, en hoe lang het toch uiteindelijk maar geduurd heeft voordat dat elftal eens een keer een serie kon maken en Van Basten uit de, uit de zorgen was. En, en toen en... ook echt een serie tegen topclubs. Ja, maar toen speelden ze ook wel. Uh, goed, ik kan niet alle wedstrijden zo meer 1, 2, 3 voor de geest halen. Maar hij heeft het natuurlijk toch een beetje ge, uh, geschoven met het elftal. Volgens mij is het pas echt perfect gaan lopen. Toen die Joey van den Berg. de, de, de, de ruimte achter Juricic. die daardoor gevrijwaard was van alle verdedigende acties. toen die dat een beetje ging opvullen. Toen die van de den Berg kwam in de winterstop. Maar. Ja, toen die dat middenveld met Droon. en, en Kuums een beetje in positie had. en zijn Achilles heel is. ten aller tijde toch die verdediging gebleken. Waarin hij met, met uh, op zich ervaren verdedigers. als zomer, Ruiswijk, Kuum en, nou vergeet ik er denk ik één, nou, Gouweleeuw... die dan een hele ja. mindere periode heeft gehad. Dat is toch een beetje zijn agilisiel geweest. En hij heeft wel een spits al het hele seizoen... die niet goed hoeft te voetballen, maar wel uh, ja, als, sport, als een doel scoort. Een -scoort. Ja, okay. Maar het is, zo zie je maar dat het geen garantie is... om een, om een absolute topper aan te stellen... dat dat geen garantie is voor succes. Nee. Ja, maar ja, maar Roda valt dan heel erg tegen. Ja, ik wou het over ja, die onderste je, straks je... nog even hebben. Oh, okay. uh, eerst even dit rijtje afwerken. Want uh, Heerenveen is natuurlijk ook uh, niet alleen Finn maar ook iets. Ja, geweldig spel. Ja. Vond ik denk, ik toch wel qua als publiek. Als je gewoon puur gaat kijken naar publiek vind ik dat de beste speler van de Eredivisie. Dat is een Echte artiesten. Als je gewoon kijkt wat hij voor doelpunten gemaakt heeft, ja, verbaasd is die. Geen NEC die goal die. Ter ja, een ja, geweldige voetballer. En hij heeft ook iets van. Hij lijkt fysiek iets op Krijf. Hij is natuurlijk minder dan Krijf, maar hij lijkt fysiek iets op. Het figuur, uh, zijn gezicht, zelfs zijn neus. Uh, ja, een prachtige voetballer. Jammer dat hij naar Benfica gaat. Dat vind ik dan wel jammer. Ik snap het wel van een jongen dat zo'n jongen niet uh, door de Nederlandse top wordt opgepikt. Ja. En dat is dan iemand die gewend is aan de Eredivisie. Ik begreep dat Ajax wel geïnformeerd heeft bij ja, ja, maar ja, waarschijnlijk Benfica is toch... Waar is het geld allemaal vandaan? Dat weet ik niet. Maar in dat arme Portugal, maar ja... ja. <lacht> Laten we het toch over de onderste vijf hebben. Uh, ik vind het heel erg, uh, Sjoerd, maar ik, ik reken nakten erbij. Ja, terecht. Daar staan ze. <lacht> nou, het is me eigenlijk nog meegevallen. In de zin dat uh, in de winterstop uh, dacht ik echt dat het mis zou gaan. En... Uh, uh, toen uh, uh, verloren ze met 6-7 van PSV. werden ze echt helemaal weggespeeld. Ja. Het, is ook een, het is ook gewoon een hele matige selectie, vind ik. Dus het verbaast me niet dat ze bij de onderste 5 à 6 staan. Maar uh, Goudelje heeft, heeft daarna alles op de verdediging gegooid. In de zin dat, niet dat ze met z'n allen voor de pot zijn gelegen, maar hij, heeft, hij is de verdediging echt gaan versterken. Ze spelen met drie controleurs eigenlijk op het middenveld. Daardoor is het af en toe niet om aan te zien. In de uitwedstrijden is het denk ik... De ergste ploeg om naar te kijken voor de, voor de neutrale liefhebber. Uh, want het, het lijkt wat dat betreft helemaal nergens op. Het is puur reactievoetbal. Uh, maar goed, het is wel een elftal waar je in de regel vrij lastig van wint. Omdat ze wel uh, een, echte, een paar echte profs hebben, zou ik maar zeggen. Je hebt Ter Rauwelaar, Bottegien, Luix en zo. Goudalje en je ook wel. Het zijn wel allemaal serieuze uh, jongens. Die, uh, die weten wat het vraagt om, om, om, om, een, om een wedstrijd te overleven. En dat is precies wat ze doen, overlevingsvoetbal. Nou, ja. Het gaat nu net goed, denk en, ik. En ze hoeven zich ook geen zorgen meer te maken. Nou ja, kijk, als ze van Rode JC verliezen, uh, aanstaande zondag... dan wordt het toch wel lastig. Ja, want het scheelt nu vijf punten, maar van Feyenoord uit verliezen ze sowieso in de Kuip. Dus uh, dan wordt het toch nog wel kracht. Ja, je, weet, je weet die laatste weken nooit wat er gebeurt, hè? Nee. Dat is. Uh, nee, maar Roda is inderdaad. Dat geldt ook, dat geldt ook voor uh, die Limburgsclub, ja, Roda. Roda zou zich nog kunnen redden. Maar ja, dan zie je ook, Van Veldhoven was daar. Hè, die die dat vonden we toch in Nederland eigenlijk een beetje allemaal stiekem. Een beetje een rare snuiter. En die heeft het eigenlijk heel goed gedaan, altijd. En dan gaat Ruud Brood komt daartoe. Dat is toch een van de vele kroonprinsen die we hier gehad hebben in de trainerschilden. Die gaat dan naar Roda. denk je, nou, die gaan gewoon een goed seizoen draaien. En hebben ze wel wat veel spelers moeten laten gaan. Voor hebben uh, Vormer en nog een paar die zijn weggegaan. Dus het is allemaal wel wat minder geworden qua selectie. Maar dan hebben ze... En ze hebben ook heel veel uh, problemen met scheidsrechters gehad. Ze hebben geloof ik al drie, vier... Ja, ze hebben echt... Niet alleen problemen maar gewoon mis, mistasten ja, ze van ze hebben echt gewoon uh, oude genaaiten ja. op het zo brengen. Ja, Even ja echt ja. En, uh, Maar dan nog staan ze eigenlijk, vind ik, te laag. <laughs> en, en, en, en, en ze spelen vaak ook wel goed... He, dat, dat, dat, tegen Vitesse, die slotfase, echt geweldig spectaculair. Die 3-0, -nope, -nope, die hoog ja. En Malky die natuurlijk toch een veel doelpunten maakt. Maar het is toch. Uh, maar het is de, ook een lelijk elftal, net als Nak, een, een lelijk voetbal, een hoekig elftal. Ja, het is een beetje een hoekig elftal. Dat ja. ziet er niet uit. En Malky had natuurlijk vorig seizoen een geweldig jaar met, met, met, met iets van 25 doelpunten. En nu staat hij op 17, is ook nog wel goed. Maar die man heeft natuurlijk zijn beste jaar waarschijnlijk gehad. En dat was vorig jaar. En dan zit ook alles mee. Ja. Nak. Nou ja, die staan vijf punten los. De, de, het zou nog kunnen natuurlijk dat die op die derde plaats van onderen komen. RKC staat maar één punt voor op Roda. En Roda uh, heeft dertig punten. Wie, wie wordt het die, die naar nou, de competitie gaat spelen? Ja, RKC. ik ben ook bang voor RKC als Roda ja. gewoon... Uh, uh, uh, dit een beetje volhoudt, het stijgende, uh, stijgende lijn. En RKC is toch een klein beetje... Daar is de lijn puntjes, juist dalend, hè? Maar ja. de lijn is wel ja, de een hele linie Je dalend. ziet bij, uh, bij Roda uh, dat... Uh, voor zover ik dat van afstand kan beoordelen, dat ze daar nog wel door het vuur willen gaan om een resultaat te halen. En um, volgens mij is dat bij RKC niet meer zo. En, en, en Koeman zei het de vorige keer eigenlijk in bedekte termen wel een beetje. van Ze zijn daar toch, zijn heel veel spelers die weten al dat ze weggaan of weg willen. En eigenlijk bezig zijn met andere dingen dan met RKC. En, en die selectie is al niet zo breed. En hele kleine pijntjes zijn op dit moment hele grote pijntjes. Naast dat uh, uh, Koeman op de training de beleving wel eens mist. En, en dus eigenlijk ook een paar spelers eigenlijk maar langs de kant houdt... En ja, het lijkt erop alsof RKC daar een beetje het slachtoffer van gaat worden. Dat het net even, en terwijl je bij Roda eigenlijk ziet dat... Oh ja, bij RKC had je natuurlijk die Chevalier. Dit was voor de winterstop toch? Uh, ja, een beetje rare speler. En die komt ergens uit de kochten van het Belgische voetbal of zo. Zulten. Uh, en, ja. en hij deed het eigenlijk hartstikke goed ja. in het begin. En nu is hij een aantal keer op de bank geweest. En wat conflicten met Koeman gehad. En hij maakte eigenlijk geen doelpunt meer. En die hield eigenlijk drie, vier verdedigers steeds bezig in zijn eentje. En nu is dat helemaal weg. De ja. kracht van de RKC was dat het altijd een soort serene rust was. Dat ja. iedereen het er allemaal roerend met elkaar eens was. Ja. Nou, dat is helemaal weg. Dat is niet. Nee. Dus dat wordt wel. Nee, wordt gevochten, het wordt zelfs op de training. Ja. En er zijn spelers. Ja, goed. goed het zijn de uh, twee wedstrijden. Er gebeuren altijd ja, rare de dingen. Ja, de gebeuren zelfs. die laatste twee ronden hele gekke dingen. Uh, Willem II, daar gebeurt niks geks meer mee. Want nee, die, die verliezen gaan ga en dan ze eruit. Uh, uh, maar ja, VVV uh, weet al zeker dat het dan na competitie speelt. Uh, dat redden ze ook. Er zijn ze wel Zoals spannend, altijd? Vorig jaar ook. En, uh, ja. uh, <laughs> geloof ik geloof dat ze voor de zeventiende keer of zo na competitie gaan spelen. Nou ja, normaal gesproken moeten die twee clubs het de Eredivisie halen. Maar ja, het blijft een beetje raar systeem en dat kan ik je tegen en Maar goed, ik denk dat VVV en Roda of VVV en RKC het wel moeten kunnen halen. Normaal wel, VVV. Maar VVV heeft nou niet echt heel stabiel gespeeld dit maar die jaar. Je hebt en... toch wel een aardige selectie. Je ja. hebt ook niet zo'n heel slechte ploeg. Dan denk mm. je ook, en ze halen vaak punten tegen PSV. of tegen... Ze hebben, te, ze hebben, tegen... Nou, ze hebben toen, toen bij AZ uit. Dat was volgens mij de eerste overwinning. En ze hebben 0-0 gespeeld bij Twente, dacht ik. Ja, en laatst ze uit. Goeie... Laatst uit bij Feyenoord speelden ze uitstekend. Ja, ze ja, speelden zelfs goed. Dan kregen ze de betere kansen zelfs. We ja. hebben nog een dikke minuut voor gewoon de laatste vraag. Eén antwoord, één naam wil ik van uh, iedereen horen. Uh, beste speler uit de Eredivisie, Ronald? Uit um, uh, ben ik het mee eens. Beste spits, Willem? Nou, dat is in principe uh, uh, Boni, hoewel ik Pelle beter vind. Ik vind eigenlijk Pelle beter, maar Boni is natuurlijk, die heeft er acht meer gemaakt. Dus. Beste middenvelder Zeven. Uh, Sime de Jong. Beste verdediger, Willem? Sorry, Strootman, maak ik er nog even van. Strootman in plaats van de Jong. Oké, okay. uh, kan allemaal. De, nou, het, blijft heel lang stil. het blijft heel lang stil bij die beste verdediger. Nou, ik denk Janmaat. Jan Maat. Beste doelman, Ronald? Beste doelman, uh... Pff, Weet je, Dat is uh, uh, Lang zoeken. Ik kom denk toch, toch, bij, uh, eh, toch maar bij de man die ik eigenlijk liefst niet in. De, bij voor meer uit. Blijf voor Je vindt ze beter, maar voor ja, meer is het ja, beste ik doelman. Dan zullen ze niet kiezen. Beste trainer, Sjoerd? Uh, Frank de Boer. Zonder twijfel. Beste scheidsrechter? Eh, uh, Kijpers. Het mooiste doelpunt, shoot? Mm, Pelle tegen Ajax, denk ik. Die Ronald net uh, al refereerde. Ja. Ja. Ja. En Juris iets zeggen NSC. Ja, ja de Jury ziet denk ik Die mogen we ook niet missen. En meer. wat was jouw kippenvelmoment, Ronald? Mijn kippenvelmoment... Van dit uh, seizoen? Het afscheid van Theo Bos. Bij Vitesse. Ja, dat was... Uh, dat, uh, dat heeft me, denk ik, toch het meest aangedaan. Dat lijkt me dat, heel dat mooi. Dat staat tegen Utrecht, hè? Ja. ja. Dat lijkt me heel mooi om ook mee af te sluiten. Uh, Ronald van der Gier van de NOS. Short Moussou van het Algemeen Dagblad. En Willem Vissers van de Volksland. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en Graag gedaan. commentaar. Ik weet weer een heleboel meer van voetbal. <laughs> nou, dat ging zo voorbij weer. was a word, I don't understand.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 Alan Roudet met New Age. Hij is wereldkampioen sprinter bij Michel Mulder, maar de zon scheen vandaag. En dus trok Mulder zijn inline skates aan. De schaatsen met wieltjes. Mulder is ook in deze sport wereldkampioen. En op zijn thuisbaan in Heerde was er een Europa Cup wedstrijd. Verslaggever Steven Dadebout. Ook al is het een Europa Cup, de hele wereldtop is aanwezig. De vierde serie met Michel Mulder, Edwin de Souza... Verre Spruit, Sjaak Schipper en Fabio Francolini. De series van de 500 meter leveren voor wereldkampioen Michel Mulder geen probleem op. En dat geldt ook voor Ronald Mulder en de Belg Bart Swings. Andere lange baanschaatsers die hier hun zomerprogramma rijden. Alle drie plaatsen ze zich voor de finale dag van morgen. De finale van de Souza, dat gaat hij natuurlijk niet doen... maar ook de tweede plaats is goed genoeg. Mulder en de Souza. One 17 are going to Zes weken geleden reed Michel Mulder nog op het Olympische ijs van Sochi, bij de weken afstanden Nu is hij, met skileren, of inlineskaten als tussenstation, nog maar met één ding bezig. De Olympische Spelen van volgend jaar opnieuw in Sochi. Ja, nou ja, goed. Ik ben nu wereldkampioen in beide sporten, dus dan is er eigenlijk nog één doel. En dat is Olympisch kampioen worden. Ja, daar zal alles voor in het teken staan dit jaar. Ja, en wat betekent dat voor jouw zomerprogramma, voor jouw skielenprogramma? Eigenlijk niet zoveel hoor, omdat ik, ik ben op deze manier ook wereldkampioen geworden. En ik ga dat niet uh, nu ineens anders doen. Ik weet het zijn de Spelen, het is, het is weer even wat anders. Maar het WK is nu ook iets eerder dan vorig jaar, dus ik denk dat dat, uh, dat goed moet komen. En dit is voor mij de, de ultieme voorbereiding, ik heb hier de meeste lol aan. En in dit jaar voor de Spelen ga ik niet mijn lol aan de kant zetten. Dan, uh, dan moet ik juist plezier houden en ik denk dat ik daarmee het beste presteer. Dus ik ga wat het programma betreft weinig veranderen. Ook voor broer Ronald Mulder is het skielenprogramma belangrijk. Hij had het even aan de kant geschoven om op die manier een andere voorbereiding op het schaatsseizoen uit te proberen. Maar daar komt hij nu dus op terug. Ja, maar het is niet zozeer om de prestaties, maar vooral omdat ik gewoon echt het plezier miste van deze wedstrijden. Want ik vind dit gewoon echt supergaaf. En ja, ik vind het toch wel, dit is wel kick hoor. En het gevoel dat je hebt als je langs die boarding heen scheert is wel heel gaaf. Ik heb er gewoon heel veel plezier aan en uh, daarom ben ik het ook weer gaan doen en overleg met Jack. Dus daar uh, ja, ben ik heel blij mee. Ronald Mulder gaat in Heerde op een ander onderdeel, de 300 meter tijdrit, als tijdsnelste de finale in. En dus weet hij alle ogen op zich gericht. De Belg Bart Swings wordt op dat onderdeel vierde. Hier de tussentijd voor Swings. Team plan. Swings is een geboren skileraar. Hij stapt over naar de koude ijshallen, maar straalt vandaag weer op zijn wieltjes in de zon. Zo dagen zoals deze, met de zon, is het echt superleuk natuurlijk. Maar op tijd is het ook super mooie sport. En um, dat is helemaal nieuw voor mij. Ik zit nog maar twee à drie seizoenen in de schaatswereld. Dus ja, voor mij is het allebei super leuk. Sphinx ging ruim twee jaar geleden schaatsen. omdat hij aan de Spelen wil meedoen. Maar ondertussen maakt het inlinen ook kans om toegelaten te worden tot de Olympische familie. Inlinen is een van de kandidaatsporten. In september maakt het IOC daarover een keuze. Ja, ik zou het super mooi vinden om 2018 te spelen. In de winterspelen en dan 22 de zomerspelen. Maar ja, ik denk dat skileren heeft zeker de potentie heeft. Als je ziet, het niveau is, is super hoog. De Colombianen hier rijden super snelle tijden op de sprintnet. En uh, ik denk dat het uh, een wereldwijde sport is die internationaal echt heel hard beoefend wordt. Dus ik hoop dat het ooit Olympisch wordt. Maar daarvoor zal er nog wel het een en ander moeten gebeuren. Wie Olympisch wil worden, moet de Olympische familie voor zich zien te winnen. Dan wordt dus lobbyen voor Henk van Os, bestuurslid van de Europese Inline Bond. Nou, die lobby vindt met name op. Het wereldniveau plaats natuurlijk. Er zijn gesprekken met de, de wereldbond, het bestuur daarvan, met uh, IOC-leden. Uh, die die proberen die sport populair te maken daar en te laten zien waarom wij als sport ook daar moeten zijn. En uh, ja, aan hun is die taak. Zij doen hun best ervoor. Ik weet dat ze het hele jaar rond bijna mee bezig zijn. Alleen ja, we hebben een enorme concurrentie van andere sporten natuurlijk. En het zoonprogramma zit vrij vol. Het wordt een moeilijke strijd, maar Michel Mulder heeft er wel oren naar. Zijn ogen beginnen te glimmen bij de gedachten. Als we Olympisch worden, want het wordt binnenkort bekendgemaakt. Ik weet niet wanneer dan de eerste keer zal zijn. Maar... 2020. Oké, okay, 2020. Dan nou, ben jij hoe oud? Nou, dan ben ik uh, 34. Nou, dat zou dan nog een keertje kunnen. En, uh, anders ga ik misschien wel mee als coach. Of zo. Dat lijkt me ook wel leuk. Maar, nou ja, het zou heel mooi zijn voor het skielen als het Olympisch werd. En, uh, deze sport is zo gaaf. En, uh, we hebben bijna 55 landen op een WK. Volgens mij 52 de afgelopen WK. We verdienen gewoon om... Uh, om de Olympische sport te worden. Maar uh, ja, hoe de lobby gaat en hoe dat allemaal is, daar heb ik eigenlijk geen kijk op. Nee, Michel Mulder heeft meer kijk op het skater zelf. Op de 300 meter tijdrit wordt hij derde. Zijn broer doet een gooi naar het goud. Daar gaan we met Ronald Mulder. Maar vandaag mag het niet zo zijn. De Colombiaan Rogas wint... Ronald Mulder vliegt bijna uit de bocht. 25.824, dat was tot nu toe de snelste tijd. Oei, dat gaat net goed voor Ronald Mulder. Hij blijft gelukkig op de been. Nee, nou, door de snelheid naar buiten gedreven. En, uh, ja, ik kwam te ver naar buiten, dus ik raakte de boarding en dan raakte ik op balans. Toen uh, schaafde ik de boord nog even een tijdje. Maar uh, ja, je bent gewoon snel kwijt. Door, door de snelheid word je omhoog uh, gedreven. En uh, dat vind ik, ja, ik vind het hartstikke mooi, maar ja op het moment dat het misgaat dan is het natuurlijk niet zo, uh, zo gaaf. Je moet er goed in hangen en ja, nu kwam ik gewoon te ver buiten. Het is een zaak om zo hoog mogelijk te zitten. Alleen dit was even te hoog. En nou, ja, dat verliezen daardoor. 5, 0, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Het was een reportage van Steven Dadebout. De eerste leidersstrui van de Ronde van Italië is voor Mark Cavendish. Hij won vandaag de eerste etappe in Napels... door in een massasprint eh, onder meer Elia Viviani en Natsje Bohani te verslaan. Morgen dus, Cavendish in het roze. Sebastian Timmerman, eh, je hebt het allemaal gezien. Nou ja, eh, dat lijkt me logisch, hè. Eerste etappe, massasprint, Cavendish wint. Was het ook zo logisch? Nee, het was toch wel een dag met uh, wat haken en ogen voor Kevin is. Het was een beetje een aparte etappe. Het was eigenlijk een etappe waar je normaal zo'n grote ronde mee eindigt. Namelijk een soort criterium door een grote stad. Nou, die stad was dus Napels, zon overgrote Parcours uh, van zo'n acht kilometer. Gevaarlijk parcours, veel lastige bochten erin. Uh, een paar keer zag je toch wel dat Cavendish uh, heel erg bezig was om zijn ploeg te sturen. Het ging dit seizoen een aantal keer behoorlijk fout met het aantrekken van de sprint... Uh, voor Cavendish bij die Omega Pharma Quickstep ploeg, die Belgische ploeg. Je zag hem ze nu nog schelden, je zag hem aanwijzingen geven... letterlijk echt wijzen waar ze naartoe moesten... en hoe ze uh, uh, zeg maar in de finale de sprint aan moesten moeten gaan. Vervolgens was er in de laatste kilometers was er nog een valpartij... waardoor er zo'n elf rijders zeg maar, los waren van de rest van het peloton. Daar zat Cavendish bij... Met, uh, met één ploeggenoot over. Maar ja, die, die ploeggenoot, Gert Steegmans... die kreeg ook nog eens problemen met zijn fiets... toen hij de sprint aan wilde gaan. Dus Cavendish moest daardoor weer om een aantal anderen heen. Moest van ver komen. Maar verslaat dus uiteindelijk toch uh, nou ja, het, het hele peloton. Uh, Viviani dus inderdaad tweede en Bohani derde. Dus dat was wel een imponerende wijze... waarop hij uh, op eigen kracht uiteindelijk nog een heleboel moest goedmaken. Ja, maar jij zegt het sprinttreintje werkte niet. Uh, is het eigenlijk niet zo makkelijk als velen denken? Ja, nee, zeker, zeker. Kijk, het, vorig jaar reed hij bij Sky en daarvoor bij HTC. Dat soort ploegen, daar was het helemaal op hem ingericht. Uh, bijna mathematisch, zeg maar. Iedereen wist precies wat ze moesten doen, hoe hard ze moesten rijden... tot hoeveel meter voor de streep ze op kop moesten rijden. En daardoor zag het er eigenlijk altijd heel erg simpel uit. Maar nu, het, uh, nu hij bij een ploeg rijdt waar het net iets minder perfect gaat... Ja, dan zie je dat het, uh, dat het toch heel erg lastig is. Uh, lastiger dan gedacht. Ja. Is er nog een Nederlandse sprinter op wie je moet letten dit seizoen? Nee, er zijn veel Nederlanders in, uh, in de Giro, 17 in totaal. Dat is een, uh, dat is een record. Uh, maar een sprinter is er niet echt bij. Uh, wel een Duitse sprinter in Nederlandse dienst. Uh, John Dekonkoper uit bij Argos Simano. Won vorig jaar vijf ritten in de ronde van, uh, van Spanje. Maar kwam er vandaag niet ja, aan te pas. Hij zat net achter die valpartij en uh, nou, kon dus niet meedoen, uh, meedoen om de zegen. Ja, uh, morgen is er een uh, ploegtijdrit. Uh, dat betekent dat het algemeen klassement uh, voor de komende week min of meer bepaald wordt. Ja, de verschillen zullen niet al te groot zijn, denk ik. Want uh, het is een korte, korte ploeg, relatief korte ploegentijdrit, 17 kilometer. Al het, alhoewel het parcours toch wel weer behoorlijk lastig is. Uh, de ploegentijdrit wordt uh, verreden op een eilandje voor de kust uh, van Napels. Isia heet dat eilandje. Daar is een parcours uitgetekend van 17 kilometer. En dat gaat eigenlijk continu op en af. En vooral die afdalingen uh, lijken wel gevaarlijk. Dus er zullen verschillen gaan optreden in het klassement. Kevin Dish heeft door de bonificaties 8 seconden voorsprong op die VVA die bijvoorbeeld, uh, Wiggins, denk je dan natuurlijk gelijk weer aan... He, met uh -huh. zijn ploeg Sky als een van de grote favorieten... om morgen misschien wel in het roze al terecht te komen. Maar ik denk niet dat het echt om minuten gaat. Het zal om uh, onderlinge seconden gaan uh, na morgen uh, in het algemeen klassement. Ja, en wat is het parcours van de Giro dit jaar? Wanneer is het echte de vuurwerk, de bergen bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk zou je deze Giro een beetje in tweeën kunnen, kunnen knippen. Je hebt de eerste, het eerste deel... Uh, uh, met wat ritten voor de aanvallers. Nog wat sprintersritten erbij. Ritten in het middengebergte En dus die ploegentijdrit morgen. Dat eerste deel wordt afgesloten met een lange individuele tijdrit. Van meer dan 50 kilometer volgende week zaterdag. En dan gaan we langzaam maar zeker in deel 2 het hoge berg in. Ja en dan uh, mogen de klimmers echt aan de bak om uh, ja, wat iedereen verwacht. Uh, Wiggins aan te gaan vallen. Want iedereen gaat er toch wel vanuit. Dat uh, Bradley Wiggins zeker ook met het oog op die hele lange tijdrit volgende week zaterdag. Dat hij dan uh, uiteindelijk in het uh, in het roze, zeg maar, deel 2 van deze ronde van Italië ingaat. En welke echte klimmers moet ik in de gaten houden? Nou, er zijn er nogal wat. Je hebt veel Italianen die altijd net weer een stukje harder kunnen rijden als het gaat om de Giro. Maar verder zijn er sowieso veel sterkere klasse Hesjedal doet ook weer mee, de winnaar van vorig jaar. Oud-tourwinnaar Evans is erbij. Nibali, de Italiaanse hoop. Sanchez, Robert Geesink niet te vergeten. Net als Steven Kruiswijk, die een paar jaar geleden heel goed reed in de Giro. Eigenlijk is er maar eentje die, uh, die echt ontbreekt. En dat is uh, Alberto Contador. Ja, en Andy Slek misschien nog. Maar die rijdt het hele seizoen al slecht. Uh -huh. Sebastian je aan team, bedankt. Oké. Okay. Langs de lijn. Wat is 1-0? Arjen Robben. Olu de Cristiano Ronaldo. Oh, Frippi. Wat een goal. Buitenlands voetbal. In de Bundesliga was vanavond de, ja zeg maar, gewoon de generale repetitie van de Champions League finale. Borussia Dortmund nam het op tegen Bayern München. Het werd 1-1. Tim de Wit, kun je het al echt een uh, generale repetitie noemen? Nou, dat viel je wel mee hoor. Met name Bayern had echt een B-elftal opgesteld vanavond. Die lieten heel veel grote namen thuis. Begonnen zonder Anja Robben, zonder Ribéry, zonder Schweinsteiger, Muller. Martinez en ook de aanvoerder Philip Belaam deden niet mee. En ook bij Dortmund uh, een aantal spelers op de bank... zoals Hummels en Bentner en Royce. Kortom, ja, een echte generale repetitie was het daardoor niet. Ook het spel was niet bepaald, hoogdravend. Uh, met name de tweede helft werden er veel fouten gemaakt... veel verkeerde pases. Dus dat hielp allemaal niet mee uh, om het een idee te geven... dat je naar een voorbode van de Champions League finale zat te kijken. Nee, was het wel een leuke wedstrijd door, door de spanning... of was die er eigenlijk ook niet? Het ging nergens meer om, hè? Het ging nergens meer om. Bayern is al lang een breed kampioen. Maar er gebeurde wel een hoop hoor. die wedstrijd. Er werd een strafschop gemist door Lewandowski in de tweede helft. Dat is toch iets wat we even zo nadreunen bij hem, denk ik. Er was een rode kaart bij Bayern voor Rafinha... die een ja, hele vieze elleboogstoot uitdeelde. Vervolgens kreeg de trainer van Dortmund Klopp... langs het veld ruzie met Matthias Sammer. Die is technisch manager bij Bayern. Die stonden echt met de neuzen tegen elkaar... <laughs> En uh, in het slot van de wedstrijd uh, liep uh, Dortmund aanvaller Schieber... ook nog eens een keer heel vervelend door op uh, Bayern-keeper Neuer... terwijl hij makkelijk over hem heen had kunnen springen. Dus ja, wel behoorlijk wat irritaties en vieze overtredingen uh, vanavond. En nou ja, daarmee kun je in ieder geval wel zeggen... dat de Koude Oorlog naar de finale uh, begonnen is. Ja, Tegen Real uh, scoorde Lewandowski nog uit een strafschop. Hoe, hoe deed hij dat vandaag dan? Nou ja, hij schoot hem echt heel zwak in, in, de, in laag in de rechterhoek. En uh, Nooyer pakte hem dus goed. Terwijl hij uh, inderdaad tegen Real uh, nog met die uh, echt Neeskensachtige streep door het midden uh, wist te scoren. En ja, dat hij dus uh, vanavond missen, dat kan natuurlijk zomaar betekenen dat hij een eventuele penalty in die finale uh, niet zal nemen. Want ja, met het idee van een misser in je achterhoofd op dezelfde keeper, ja, dan kan, je straks, uh, kan het straks zomaar gebeuren dat hij zegt: laat mij hem uh, maar even niet nemen. Dus nou ja, dat is toch wel een consequentie van deze wedstrijd vanmiddag. Zijn de Duitsers nu nog erger geworden, nu ze uh, allebei in de finale staan? Uh, twee, twee Duitse clubs in de finale? De pers bijvoorbeeld? Nee. Nou ja, kijk, je, je ziet natuurlijk heel veel euforieën in de pers. Er wordt ook uitvoerig uh, gediscussieerd en uh, geanalyseerd hoe dat nou kan, hè, dit Duitse succes. Kijk, dat Bayern uh, in de finale staat van de Champions League... is natuurlijk niet heel erg nieuw. Stonden ze vorig jaar ook. En het is al de derde keer in vier jaar tijd nu... dat ze de Champions League halen. Ja, uh, Bayern staat natuurlijk voor rijkdom. Het is een ongelooflijk rijke club. Heeft een hele goede organisatie staan. Deijns er ook niet voor om heel veel geld voor spelers uh, neer te leggen. Vorig jaar bijvoorbeeld kochten ze zomaar uh, die Martinez... van Atletiek de Bilbao voor 40 miljoen euro. Uh, voor een middenvelder toen, notabene. Ja, de, en als je nu ziet hoe goed die speelt... dus dan, achteraf kan je toch wel zeggen dat het een hele goede investering is geweest En ja, nu kopen ze dus Götze voor volgend seizoen weg bij uh, de aartsrivaal... bij Dortmund, voor ook nog eens 37 miljoen euro. Kortom, ja, Bayern, dan kun je echt wel vaststellen... dat is het succes van de goede organisatie en het grote geld. Terwijl je bij Dortmund uh, veel meer het idee hebt van een opleidingsinstituut. Want daar zie je jonge spelers echt beter worden. Een aantal jaren geleden had nog niemand van Lewandowski gehoord... of van Götze gehoord. Uh, of bijvoorbeeld uh, de centrale verdediger Mats Hummels... die nu in het nationale elftal staat. Die speelde een paar jaar geleden nog bij Bayern... In in het tweede elftal benen En uh, ja, nu las ik in de krant dat hij zelfs genoemd wordt uh, als eventueel de nieuwe centrale verdediger van Barcelona. Kortom, ja, voor dat succes hè, wat Dortmund heeft neergezet met het echt beter maken van jonge spelers. Daar is bij heel veel Duitsers uh, eerlijk gezegd meer lof voor. Ja, ja. Bayern en Dortmund waren al zeker van uh, Champions League. En uh, Leverkusen is er bijgekomen als derde. Ja, klopt. Ja. Uh, die wonnen vandaag met 2-0 van uh, Nuremberg uh, uit. En ja, die zijn daarmee dus derde. En daarmee ben je in Duitsland ook zeker van uh, de Champions League. Ja, je hoort eigenlijk weinig over die ploeg. Maar draaien achter uh, Dortmund en Bayern gewoon een heel goed uh, seizoen. Uh, Leverkusen, Leverkusen was ook de enige ploeg dit jaar... die van Bayern München wist te winnen in de competitie. Die leden tot nu toe pas één nederlaag tegen Leverkusen dus. Nou ja, werden in uh, de achtste finale van Europa League uitgeschakeld... dit jaar door Benfica. Maar nou ja, mogen volgend jaar... Uh, Meteen meedoen in de Champions League dus. Ja, dan Schalke 04, dat lijkt hard op weg naar de vierde plaats. Die geeft recht op de voorronde van de Champions League. Zelfde als bij ons de nummer 2, uh, straks PSV of Feyenoord, misschien zelfs Vitesse. En na de 4-1-overwinning van vorige week op HSV, won de ploeg van Klaas-Jan Huntelaar ook dit weekend weer van een directe concurrent. Uit bij Borussia Mönchengladbach werden door een doelpunt van Drexler 1-0. Een belangrijke overwinning, want volgens Klaas-Jan Huntelaar is de vierde plaats heilig voor Schalke. Ja, zeker. Dat is voor de Champions League, dus uh, daar ben je er nog niet. Maar dan heb je in ieder geval de kans op de Champions League. En vijfde plek niet, dus uh, dan kunnen we kijken wat er van het weekend gebeurt. Is er een hoop druk met het oog op die vierde plaats? Omdat de club het ook financieel goed kan gebruiken natuurlijk, de inkomsten uit de Champions League. Ja, tuurlijk is er veel druk. Uh, we moeten gewoon die vierde plek halen. Uh, dan heeft de club veel geld. Uh, dan kan we het team uh, versterken natuurlijk als er geld is. Als er wat minder geld is, wordt dat lastiger. Dus... Ja, geld uh, is wat dat betreft wel, als het goed besteed wordt, een heel belangrijke factor in het voetbal. En uh, dat zie je ook bij Bayern München nu, die uh, kopen ook veel jongens, uh, nu guts weer. Maar daarvoor ook heel veel andere aankopen. Uh, en, uh, ja, een team kan je niet kopen, maar uh, uh, kwaliteit uh, wel. En uh, als je dan nou goed met elkaar werkt, dan kun je ver komen, dat zien we. Ja, en is dat nodig bij Schalke, dat er uh, versterkingen komen? Ja, het is altijd goed om uh, vers bloed te hebben in het team, denk ik. Dat brengt weer wat nieuws. Uh, wordt het weer wat spannend van. En, uh, uh, ja, vers bloed is altijd, altijd goed, denk ik. Uh, elk jaar moet je wel een aantal nieuwe spelers krijgen of, uh, of kopen. Uh, uh, dus dat is, uh, dat is altijd wel belangrijk. En, uh, ik denk dat onze mensen daar ook wel mee best zijn. Ja, je noemt al even Bayern München. Dit was natuurlijk de week eigenlijk van Dortmund en Bayern München. Als je het hebt over Duits voetbal, hoe is dat uh, bij die andere grote club, bij Schalke, allemaal uh, binnengekomen? Ja, wij wisten wel uh, uh, dat, dat de Duitse competitie goed was en dat de teams heel erg sterk zijn. Dus voor ons was het niet zo'n verrassing. Het was meer uh, grappig om te zien hoe de hele wereld erop reageerde: dat ze het nog niet, eigenlijk niet wisten. En, uh, maar jij had het wel verwacht dat het Dortmund-Bayern zou worden, de finale? Nou, ik had gezegd Bayern-Real. Uh, want ik dacht: Real. Uh, ja, die hebben wel, wel veel kwaliteit, maar ik wist wel dat ze het lastig zouden krijgen tegen Dortmund. Want Dortmund is echt een team en, en uh, die, die, die werken voor elkaar, die lopen veel, uh, die hebben kwaliteit. En uh, ja, dat is een team wat je niet zomaar verslaat. En uh, Real uh, heeft veel kwaliteit, maar die werken toch net eventjes uh, een stapje minder als Dortmund. En ja, dat zag je ook uh, duidelijk in de eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd gingen ze eroverheen. overheen, tweede wedstrijd. Uh, het was Real, denk ik, het begin beter. En uh, daarna had Dortmund het af kunnen maken. Uh, uh, en Dortmund hoefde toen wat minder. Maar ja, het was niet zo'n grote verrassing als voor de rest eigenlijk. Waarom heeft het zo lang geduurd eigenlijk, die blessure van jou? Want dat je toen uitviel tegen Dortmund, waren de eerste berichten. Hij is er een paar weken uit, maar het is bijna twee maanden geworden. Ja, zeven weken. Uh, uh, ja, toen was de knie goed, dus uh, ja, dat was het belangrijkste. Uh, aan het begin voelde het, uh, voelde het wel oké okay aan, het zat wel los, maar uh, ja, ik schoot geen bal, dus uh, je, je voelt er dan weinig van. Maar als je dan op een gegeven moment de bal aan de slag gaat, dan merk je wel, het zit nog niet goed en doet pijn en uh, zit er zit veel ruimte in. Dus dan moet je wachten tot het wel goed is en uh, daar heb ik veel uh, krachttraining gedaan, veel looparbeid uh, en uh, ja, wat minder met de bal. En dat is vaak irritant, maar uiteindelijk uh, levert, het wel, levert het wel wat op en veel geïnvesteerd zeg maar, in je lichaam. En, uh, uh, ja, dan merk je wel dat je wat sterker terugkomt. Dat was Klaas-Jan Huntelaar van Schalke in gesprek met Bob van der Tak. Uh, Tim de Wit, hoe belangrijk is het voor Schalke dat Huntelaar fit is in die uh, laatste wedstrijden? Ja, ontzettend belangrijk. Uh, hij was gisteren voor de tweede keer uh, er weer bij na zijn blessure. Uh, nou, je hoort het in het interview, hij is zes weken uitgeschakeld uh -huh. geweest. Vorige week scoorde hij meteen weer drie keer... toen in de thuiswedstrijd tegen HSV. Ja, gisteren merk je het ook meteen weer. Huntelaar is echt een aanspeelpunt voorin. Is toch altijd wel gevaarlijk. Scoorde dan weliswaar niet gisteren. Maar ja, nee, die laatste twee wedstrijden... waarin uh, Schalke nog echt wel wat punten moet pakken... Uh, ja, zal Huntelaar zeker van pas komen, denk ik. Want wie staat er vlak achter? ja, Frankfurt. Sta, uh, Schalke staat dus nu vierde en dat is de plek die inderdaad wat recht heeft op de voorronde Champions League. Daarom is het voor Schalke zo belangrijk dat ze die vierde plek uh, behouden. En uh, vijfde staat nu uiteraard Frankvoort, uh, overigens promovendus, dus het is ontzettend knap dat ze überhaupt vijfde staan. Maar die staan maar drie punten achter, uh, met nog twee wedstrijden te spelen. Die wonnen vanmiddag weer met 3-1 van uh, Fortuna Düsseldorf. Gewoon uh, doet het gewoon heel erg goed. Ja, dus Schalke moet in die laatste uh, twee wedstrijden nog in elk geval uh, ja, vier puntjes halen om uh, die vierde plek uh, veilig te stellen. Dus we wordt dan wel even spannend voor ze. Ja, speelt HSV nog ergens voor? Ja, die spelen uh, morgenmiddag in elk geval uh, nog een thuiswedstrijd tegen Wolfsburg. En dat is nogal belangrijk, want die willen graag Europa in. Die staan nu achtste... Uh, staan daar momenteel uh, op 44 punten samen met uh, münchen Klabbach En Freiburg staat zesde, met één puntje meer, dus 45 punten. Dus ja, die spelen nog uh, om die zesde plek. En ja, die willen natuurlijk dolgraag de Europa League in. Die hebben een ingewikkeld seizoen gehad, zou ik maar zeggen. Heel slecht begonnen. Op een gegeven moment kwam Van de Vaart natuurlijk naar Hamburg. Toen ging het draaien in, in, uh, bij HSV, ging het een stuk beter. En nou ja, inmiddels staan ze dus zo uh, uh, behoorlijk goed in het linker rijtje. Maar ja, hopelijk kunnen ze het seizoen nog mooi afsluiten met een, uh, met een zesde plek... En dus een, een ticket naar Europa. Ja, Greuther vuurt was al gedegradeerd. Wie gaat er nog meer uit? Dat is nog wel even spannend. Uh, de laatste twee degraderen rechtstreeks in Duitsland. Uh, Groot de Vught is dus nu al 18e. 17 Zeventiende staat nu Hoffenheim. Uh, die staan twee punten achter op Augsburg en Fortuna Düsseldorf. Die, hebben, die staan dus uh, gelijk in punten. Augsburg moet morgen weliswaar nog spelen tegen Freiburg. Um, Hoffenheim pakte vandaag heel knap een puntje tegen Weder Bremen. Die stonden tot de 85e minuut nog met 2-0 achter werd toch uiteindelijk nog 2-2. En Düsseldorf eh, verloor dus van Frankfurt wat ik net al zei. Eh, nou ja, dat wordt nog wel even spannend. Want stel dat Augsburg morgen dus nog weet te winnen... of in ieder geval een puntje weet te pakken tegen Freiburg... Ja, dan komen zij in ieder geval van eh, die gehate eh, 16e plek af. Want dat is de plek die niet rechtstreeks eh, degradatie betekent... maar promotiedegradatiewedstrijden, een soort play wedstrijden. Dus ja, deze drie ploegen gaan uitmaken wie er uiteindelijk eh, uitgaat in Duitsland. Oké, okay, Tim, bedankt. Dan de Premier League. Daar is Arsenal wat dichter bij de plaatsen voor de Champions League. Door met 1-0 te winnen van Queen's Park Rangers staat Arsenal nu derde. Twee punten voorsprong op Chelsea. Daarbij moet wel worden aangemerkt dat Chelsea, dat vierde staat, twee wedstrijden minder heeft gespeeld. Tot een hotspurspeler Gerrit Bale werd deze week door de voetballers en journalisten in Engeland uitgeroepen tot speler van het jaar. En dat maakte hij ook waar vandaag. Vlak voor tijd maakte hij in de thuiswedstrijd tegen Southampton de winnende. Manchester City, de tweede staat, speelde met 0-0 gelijk tegen Swansea City. Uh, Michel Vorm en Jonathan de Koesman speelden bij de thuisploeg de hele wedstrijd. Dwight Tindalli viel in de slotfase in. En het team van Martin Jol. Fulham, verloor met 4-2 van het al gedegradeerde Redding. De twee doelpunten van Fulham kwamen op naam van oud FC Twente speler Brian Ruiz. Bij Aston Villa was Ron Vlaar aanvoerder. Hij moest zijn teamgenoot Akban Lahore bedanken. Die scoorde namelijk beide goals in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Norwich City. Het winnende doelpunt viel pas in de allerlaatste seconde. En in de strijd tegen degradatie boekte Biggen Athletic... een belangrijke zege op middenmotor West Bromwich Albion. De ploeg van verdediger Ronnie Stam won met 3-2. Newcastle United pakte bij West Ham een punt. Het werd 0-0. Uh, de ploeg had wel moeten winnen om zich helemaal veilig te spelen. Hull City is gepromoveerd naar de Premier League... In eigen huis werd met 2-2 gelijk gespeeld tegen Cardiff City. Hul had aan het punt genoeg, omdat concurrent Watford verloor en promotie door de handen liet glippen daarmee. Cardiff promoveerde overigens twee weken geleden al. Dan de Primera Division. daar heeft Real Madrid ervoor gezorgd dat Barcelona morgen nog geen kampioen kan worden tegen Real Valladolid, won Real met 4-3. Valencia deed het goed in de strijd om een Europa League ticket. Osasuna werd met 4-0 verslagen en daarmee wordt Valencia vijfde voorlopig. De concurrent om die vijfde plaats Malaga ging met 1-0 onder uit tegen Granada en dan de Serie A daar spelen Fiorentina en AS Roma tegen elkaar inzet is het aanhaken bij AC Milan om een uh, voorronde Champions League af te dwingen. Het staat vlak voor tijd 1-0 voor Roma. Chievo tegen Cagliari eindigt in 0-0. In de Roemenië stierf Boekarest na zeven jaar weer een keer kampioen geworden. De club mocht feestvieren doordat concurrent Petrolul Piloshti niet verder kwam dan een gelijkspel. Steaua, dat voor de 24e keer de titel veroverde, won gisteren zelf al. Steaua schakelde dit seizoen Ajax uit in de Europa League. Dan nog even het programma voetbal van morgen. Ajax weer hem twee. PSV NEC, ADO Den Haag tegen Feyenoord, RKC tegen Vitesse... Herakles tegen FC Twente, Heerenveen FC Utrecht... AZ tegen PEC Zwolle, NAC tegen Roda en VVV tegen FC Groningen. En al die wedstrijden beginnen al om half één. Vandaar dat de volgende langs de lijn al is om kwart over twaalf morgen. Tien over twaalf tot zes uur. En dan moet ik nog even vertellen dat wielrenner Tom Stamsneider... voorlopig uit de relatie is, want hij kwam ten val... en hij heeft zijn sleutelbeen gebroken. Max van zit klaar voor met het oog op morgen. Langs de lijn morgenmiddag dus even over 12. Tot dan.